4 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag, we zitten niet in een dalletje, maar wel in een intermezzo tussen de Tour en de Spelen. We hebben alleen, wees gerust, de ronde van Boxmeer. En zo komen wij te spreken over Syrië en Griekenland komend uur. En over Amy Winehouse, die vandaag een jaar geleden overleed. Dat na het NOS-nieuws en dat krijgt u van Raymond Seré. De Socialistische Partij vindt dat de regering het voortouw moet nemen bij het saneren van asbest. Kamerlid Paulus Jansen zegt dat mede naar aanleiding van de problemen in Utrechtse wijk Kanaleiland. Daar worden 180 woningen ontruimd omdat er bij renovatiewerk asbest is gevonden. De SP dringt al jaren aan op een landelijke inventarisatie van alle gebouwen waarin asbest is verwerkt. Maar tot nu toe is die er niet gekomen. SP Kamerlid Jansen. Als er tijdig zeg maar, die inventarisatie gebeurd was en het was goed gebeurd... Dan hadden ze ook dit spul uh, ontdekt. En dan altijd met die renovatie hadden we van tevoren goed nagedacht kunnen worden over hoe krijgen we dat materiaal eruit zonder we die halve buurt hoeven te ontruimen. En het is natuurlijk altijd veel beter om vooraf te weten wat je aantreft als dat je dat uh, ontdekt. Terwijl je al aan het renoveren bent. Meer mensen moeten hun huis uit in de Utrechtse Kanalen vanwege het Asbest. Dat hebben de gemeente en de woningstichting Mitros bekendgemaakt. Het gaat dus in totaal om 180 woningen. Gisteren al hebben de bewoners van 48 woningen hun huis verlaten. En daar komen nu nog eens 120 bij, plus 12 eensgezinswoningen die niet van Mitros zijn. Geëvacueerde bewoners mogen, als ze dat willen, nog even terug om hun spullen te pakken. Maar de gemeente raadt het wel dringend af. De woningstichting Mitros begint met een schoonmaakactie. In Winterswijk is een begin gemaakt met het rooien van bomen en struiken. In een van de wijken werd vorige week de Aziatische boktor gevonden. De boktor tast bomen en struiken zo ver aan dat ze doodgaan. Tuinen in een straal van 100 meter rond de vindplaats worden onder handen genomen. Niet alle bomen worden gekapt, zegt een woordvoerder van de Voedsel- en Wareautoriteit. We laten 16 bomen staan, Dan gaan precies 318 gaan erom. En dat zijn bomen die, waar de boktor zich thuis voelt, die hij lekker vindt. De overige bomen waar hij dus niet gevoelig voor is, die laten we staan. En nou, toevallig is deze grote esdoorn hier is een boom waar hij zich goed voelt. De bok toch is niet gevaarlijk voor de huizen in de omgeving. De mensen die nu met een lege tuin zitten krijgen van de gemeente nieuwe bomen en struiken. De Europese Commissie blijft erop vertrouwen dat Griekenland de noodzakelijke maatregelen neemt om in de euro te kunnen blijven. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie vanmiddag gezegd. Morgen vertrekt een delegatie van de Europese Centrale Bank... het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie naar Athene. En die zogenoemde trojka moet uitzoeken... hoeveel achterstand Griekenland heeft opgelopen met het hervormingsprogramma. Volgens de commissie zijn er aanzienlijke vertragingen... en moet Griekenland snel aan de slag. Maar toch denkt Brussel dat het voor Griekenland mogelijk is... om die achterstand in te halen. Griekenland blijft in de eurozone, al dus de woordvoerder. In de VS is ophef ontstaan over een video waarop te zien is hoe de politie gewelddadig ingrijpt tijdens een betoging in een voorstad van Los Angeles. De beelden van zaterdag laten zien hoe de politie pepperspray gebruikt tegen de betogers en demonstranten beschiet met rubberen kogels. Ook duwen agenten een brandende afvalbak richting de menigte en is te zien hoe een politiehond een vrouw met een baby aanvalt. En dat alles speelt zich af voor een politiebureau in de voorstad Anaheim. De betogers demonstreren tegen het doodschieten van een man door twee agenten. En dan het weer. Veel zon, een paar stapelwolken. Het wordt 21 graden op de wallen tot 26 graden in het zuidoosten van het land. En ook morgen zonnig zomerweer. En dan wordt het nog een graadje warmer dan vandaag. En ook namorgen nog warm, maar vanaf vrijdag een toenemende kans op buien. ANWB Verkeersinformatie op de A7 Hoorn richting Den Oever... tussen Weringerwerf en Den Oever 3 kilometer... had te maken met de problemen bij de Stevinsluizen. Op de A10 de ring Amsterdam-West... tussen Geuzeld en de Koentenel richting Zaanstad 3 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oost door de werkzaamheden... tussen de knopen De Valberg en Ewek 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Gentherapie wordt waarschijnlijk binnenkort mogelijk in Europa. Een Amsterdams bedrijf gaat ermee aan de slag. En we hebben zo een gesprek met een van de ontwikkelaars van die therapie. En we spreken over de nalatenschap van Amy Winehouse op de muziekwereld. Zij is één jaar dood. We gaan dat doen met poprecensent Gijsbert Kamer. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. We beginnen met Syrië, want ook de Arabische Liga zegt het nu... Assad vertrek. En het is voor het eerst dat de Liga dat doen, doet... en ook tegelijkertijd uh, aanbieden om in ballingschap te gaan. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, is dit een belangrijke ontwikkeling, vind je, binnen de Liga? Nou, binnen de liga niet zozeer, maar we hebben de laatste tijd natuurlijk, uh, ja, aanwijzingen zijn het niet, het zijn meer speculaties gekregen dat er uh, achter de schermen gepraat wordt over een uh, vertrek van Assad, maar dan met opgeheven hoofd. Ja, en daar moet uh, de voorwaarden natuurlijk wel voor geboden worden en in dat licht is het wel belangrijk wat de liga nu gezegd heeft. Ja, want waar zou die heen kunnen? Wat zijn nu de, de landen die genoemd worden? Nou, Rusland werd eerst genoemd. En het was ook uh, Rusland die het op een gegeven moment echt serieus maakte, die speculaties. Misschien kan je het nog herinneren. Die Russische ambassadeur in Frankrijk, die uh, zei dat Assad daar zeker over nadenkt. Nou, het werd met kracht meteen toen al ontkend. En vandaag trouwens ook. Jihad al-Makdesi, dat is de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die uh, zegt, nee, uh, Assad denkt er niet aan om te vertrekken. En uh, voor zover we nu kunnen beoordelen zit het ook niet uh, daarnaar uit dat het leger zich wat meer inhoudt. Dus er zal nog heel veel water door de rij moeten vloeien, maar dit is toch wel een, een mogelijkheid dat hij ergens in een land naar keuze kan gaan zitten, dat hij kan zeggen ik doe dit niet omdat ik gedwongen word, maar ik doe dit omdat dat het beste is voor het Syrische volk. En is, is de Arabische Liga unaniem trouwens in, in de oproep aan Assad? Ja, voor zover ik kan zien, wel. Want dit is natuurlijk ja, die Arabische Liga die is heel erg verdeeld. Er zitten landen in die uh, zich wat op de vlakte houden. Er zitten landen in die uitgesproken uh, zijn in hun uh, verzet tegen de Syrische regering. Denk bijvoorbeeld aan Qatar, Saoedi-Arabië. Er zitten daarentegen ook landen bij, zoals Libanon, waar ik nu ben, die uh, daar helemaal niets in zien, die uh, helemaal niks hebben tegen de regering van Assad. Maar uh, met opgeheven hoofd uh, Syriërs die er zelf uitkomen, dat is iets waar je de Arabische Liga wel uh, achter elkaar krijgt. Nou, zeg, en jij bent inderdaad in Libanon, hè, niet meer in Syrië. Wat hoor je over nee. de situatie in Syrië vandaag? Zijn er opnieuw ja. veel gevechten? Ja, in de hoofdstad Damaskus natuurlijk... maar toch vooral nu ook in Aleppo, een stad uh, ten noorden... Uh, daar uh, bij de grens met Turkije. En dat is de grootste stad in Syrië. En ook uh, economisch gezien de belangrijkste stad. Dicht bij Turkije, dicht bij de Middellandse Zee. Universiteiten, onderzoekscentra. Je kunt je er van alles bij voorstellen. En daar wonen we woeden ook in de stad uh, hevige gevechten. Nou, het probleem is, op dit moment zijn er toen ik daar weg ging... kwamen er wat andere internationale journalisten in Damascus. Dus daar hebben we een vrij goed beeld van. Aleppo, daarentegen, zitten we weer met die YouTube-beelden... van. De, de, de echtheid uh, moeilijk te achterhalen is. Maar daar bijvoorbeeld een, een, een tank van de overheid... die in brand staat, uh, zagen we vandaag voorbij komen. Dus daar wordt hevig strijd geleverd. En daar wordt niet alleen strijd geleverd in de buitenwijken. Wel voornamelijk, maar niet alleen. Moet Sander van Hoorn, dank voor jouw berichten over Syrië. We gaan het hebben over geneeskunde, want het is een belangrijke stap. Hoogstwaarschijnlijk komt er een gentherapie op de markt in Europa. De Europese Geneesmiddelenautoriteit, EMA, geeft een positief advies over een gentherapie die in Amsterdam is ontwikkeld. De Europese Commissie volgt een dergelijk advies bijna altijd binnen enkele maanden op. We gaan erover praten met John Kastelijn, hoogleraar vasculaire geneeskunde en medeontwikkelaar van de Glibera gentherapie. Er zit in Amerika momenteel. Meneer Kastelijn, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, u bent al uh, uh, uh, uh, volgens mij ruim 20 jaar met, met gentherapie bezig. Is, is dit een, voor, voor u een, een bijzondere dag dat er een soort doorbraak komt nu? Ja, het is een hele bijzondere dag, want het is, het is niet alleen wetenschappelijk ongelooflijk uh, gecompliceerd geweest, maar ook om alle overheden te vriend te houden en alle commissies te doorboren, zeg ik maar zeggen, heeft uh, eindeloos geduurd. En ja. even uh, voor ons gewone mensen, gen gentherapie, wat houdt dat even in algemene zin in, zeg maar? Nou, het, is, het is in wezen doodsimpel. Er zijn mensen die worden geboren met een, met een defect in hun gen. Of soms zelfs een heel gen dat er niet is. Die kunnen dan dus een bepaald eiwit niet maken en daar word je ziek van. En wij hebben, uh, en niet alleen wij, maar heel veel, in de, in, heel veel uh, wetenschappers in de wereld zijn bezig om te kijken hoe je zo'n gen dan kan vervangen. En we hebben daar een ziekte voor gekozen waarbij het gen gemaakt wordt door de spier. Gewoon de, de skeletspier. Nou, daar heb je natuurlijk heel veel van en daar kan je ook makkelijk bij met een naald. Um, en uh, zo is het gegaan. Dus we hebben nu een therapie waarbij je dat nieuwe gen in kan spuiten... in de, in de skeletspieren van een aangedane patiënt. En voor wij zo daar nog iets verder op ingaan... Uh, zei u al van nou, er is heel veel weerstand eigenlijk. We hebben allerlei uh, masseren. Moeten... Wat is de weerstand in algemene zin, met name in Europa... een beetje tegen die gentherapieën? Men heeft... Er is natuurlijk een soort uh, from angst, zeg maar, voor, voor het milieu. Wat gebeurt er als je bij iemand een nieuw gen inspuit? Want dat gen zit in een virus. Dat virus, dat plas je natuurlijk uit voor een bepaald gedeelte. Zeker in het begin. Dat komt in het milieu. Dus er zijn allerlei milieuangsten. Dan zijn er natuurlijk angsten van als je dat bij een volwassen man inspuit... zo'n virus met een gen en hij krijgt kinderen... wordt dat dan doorgegeven aan de volgende generatie. Met andere woorden, ga je voor onze lieve heer spelen daarmee... En dan gewoon eh, eh, kan je er kanker van krijgen hè, op de lange termijn. Wat zijn de lange termijn-effecten? We weten nu wel zes à zeven jaar, maar we weten geen twintig jaar gevolgd. Dus er zijn natuurlijk, ja, van, zoals bij alle nieuwe therapieën, veel onzekerheden in het begin. En eh, Bent u er nog? Nee, nee, de verbinding valt helaas weg, want we wilden nog wel wat meer weten nou, over die therapieën. Anders ther gaan we therapie. nog even kijken of we hem terug kunnen bellen. We gaan het gewoon even ja. proberen. Deze meneer John Kastelein vanuit Princeton in Amerika. Die dus net was gaan vertellen dat er een doorbraak is... omdat het medicijn eh, nou, zeg maar goedgekeurd is door de Europese Commissie... die daarover gaat, althans de Gezondheidscommissie. En we proberen hem nu eh, terug te bellen... en kijken of we hem weer aan de lijn kunnen krijgen. Want we willen natuurlijk ook nog wel weten over welke aandoening het dan gaat... en op welke schaal eh, deze therapie kan worden toegepast. En wij zien dat er nu inderdaad contact is. Er moet nog wel weer even worden doorverbonden naar zijn kamer. Maar als het goed is, meneer Kastelein, bent u daar weer? Ik ben er weer, ja. Blijkbaar Mooi. zijn de telefoonlijnen het grootste land van de wereld toch niet zo goed. <laughs> uh, nou, we hebben u alles kunnen volgen, want we wilden eigenlijk net een nieuwe vraag stellen toen u wegviel. Dus in, um, even dan nu de gentherapie waarvoor uh, de toestemming verkregen is. Het, uh, voor welke soort van ziekte uh, kunt u hiermee behandelen? Dit zijn mensen die missen een enzym in hun bloed. Dat is zo. Wij eten per dag ongeveer een ons vet, en dat ons vet wordt door de darm opgenomen, komt in je bloed, maar in het bloed moet het afgebroken worden, zodat het gebruikt kan worden voor van alles en nog wat. Die mensen die missen dat enzym en dat in feite dieetvet blijft eindeloos lang rondcirculeren in je bloed, en dat leidt tot tot soms dodelijke ontstekingen van de alvleesklier. En uiteindelijk, als je alvleesklier helemaal vernietigd is... krijg je er ook nog eens een keer suikerziekte bij. Dus het is een hele, hele nare aandoening. En over hoeveel mensen hebben wij het dan ongeveer? Uh, in Nederland heb je ongeveer 30 patiënten op de hele bevolking. En, en die zijn eigenlijk ook alle, alle 30 wel bekend. Dus het gaat om een uiterst zeldzame aandoening. En dus is de relevantie voor onze bevolking hiervan klein. Voor de persoon zelf is die natuurlijk heel groot... Maar wat vooral de relevantie hiervan is, is dat we natuurlijk ook nu kunnen gaan werken aan hemofilie bijvoorbeeld. En nog veel andere erfelijke aandoeningen waar iets mist. Want, dat want wordt eigenlijk... dat nu makkelijker door dit onderzoek? Ja. Want u zei net, we hebben één gen gekozen. Um, ja. als, als u het eenmaal doorheeft, kan je het voor allerlei genen doen? Absoluut. Dat is exact, exact, precies uh, right on the dot. Ja. En dat wil zeggen dat u met uw mensen, wat dat betreft, ook u, u, uw terrein onmiddellijk gaat verleggen in de richting van dit soort aandoeningen? Ja, zeker. Zeg maar het, het, het bedrijf wat er nog over is, dat Unicure, dat, dat, daar hebben wij niks meer mee te maken, maar dat, is, dat, uh, dat gaat nu werken aan hemofilie B, een ja. kleinere vorm van hemofilie. En wij in het AMC, zeg maar, als afdeling en als onderzoeksgroep, gaan nu proberen om financiën te vinden bij ZonMW en NWO om te gaan werken aan mensen met een erfelijk verhoogd cholesterol. Om daar te gaan werken aan de gentherapie. Ja, want bent u met, met mensen al bezig om dit uit te proberen, de, de, deze therapie? Of mag u het alleen bijvoorbeeld nog maar op dieren uit, uitoefenen? De aandoening waar de uh, EMEA-goedkeuring voor heeft gegeven, dat betekent in wezen dat je de markt op mag, de Europese markt. Dus in alle landen zal er belangstelling zijn om deze therapie te krijgen bij deze mensen met dat vetstofwisselings zien uh, wat ze missen. Ja, want daar is dus nee. nog niks uitgeprobeerd op mensen die die ziekte hebben? Ja, zeker hebben. ja. Nee, voor, voor die aandoening is daar, daar zijn daar 27 mensen al, al mee behandeld. En die, uh, nou ja, dat gaat ook allemaal heel erg goed. En daarom heeft de EMEA dat ook goedgekeurd. Dus voor die aandoening, hè, zeg maar, waar nu goedkeuring voor is, daar mag in wezen. Als de Europese Commissie ja zegt, wat ze bijna altijd doen dan mag in alle Europese landen mag dat middel op de markt komen. Zeg maar. En uw grootste uh, vreugde zit hem uiteraard uh, voor de mensen die u ermee kunt behandelen... maar ook het feit dat deze stap nu een keer goedgekeurd is... zodat u ook verwacht dat bij volgende stappen, bij volgende therapieën... en voor andere ziektes die kans ook is toegenomen. Dat is precies waar het om draait. Nou, dan ga ik u zeer danken voor uw toelichting... en u heel veel uh, succes uh, toewensen met uw prachtige werkzaamheden. Jon Kastijn, hoogleraar vasculaire geneeskunde. Jo, dank u wel. Ja. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Dit is de Radio 1 Sport Zomer. Ja, een muziekkenner hier bij de hand, dus dat scheelt. Maar we kunnen toch even op het blaadje kijken. De Dum Dum Girl van Tok Talk, Talk. muziekkenner inderdaad. Ja, want, <laughs> natuurlijk. Ja, tok Talk van de Dum Dum Girl. Nee, Zo, nee. Erg, is nog Zo nee, nee. erg is nog niet. Nee, Tok nee. Tok het band. Ja. Ja. ja, ja. Wij uh, gaan even een jaar terug. Precies een jaar terug. Ja we're going to break away to bring you some breaking news uh, that the singer Amy Winehouse has been found dead at her flat this afternoon uh, 27 year old discovered at the property in North London by emergency services at around six minutes to four o'clock this afternoon that's according to uh, sources her, it's understood that her death is being uh, treated as unexplained <laughs> Amy Winehouse, 27 jaar, werd ze gevonden in haar woning in Noord-Londen. Tragisch was de term die al snel viel. Vlak voor haar dood waren er berichten dat het beter met haar ging. Ook al had ze van een optreden in Belgado een puinhoop gemaakt. Nog even daarvoor. We gaan praten over haar nalatenschap met Gijsbert Kamer poprecisent van de Volkskrant. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Een fan ook van Amy Winehouse. Ja, House. ik was een groot liefhebber van haar muziek, Ja, nog steeds eigenlijk. Ja. En, ja. en wat vindt u een jaar later? Is het de muziek of haar levensverhaal? Dat gelukkig, gelukkig haar muziek wel. Uh, dat, is, uh, dat verbaast me een beetje. Toen zij overleed, weet ik wel, dan hadden we allemaal zoiets van... ja, het is heel erg tragisch, maar we hadden het ook wel een beetje verwacht. Want je hoorde eigenlijk al jaren niks, eigenlijk alleen maar slechte berichten over haar. Als ze in het nieuws was, dan was het of dat ze niet kwam opdagen met optredens of dat ze uh, ruzie had gemaakt met haar ex-vriend... of dat ze ergens buiten dronken gevonden was. Dat was eigenlijk weinig positief het nieuws over haar te melden. En dat begon al heel snel, al eigenlijk al vanaf toen ze in 2007 hier echt doorbrak... al in het jaar erop, begon die ellende al de optredens af te zeggen... Pingpop niet, niet, niet, niet komen, uh, North Sea Jazz niet komen... terwijl haar band gewoon op het podium stond. En al dat soort dingen. En het werd een beetje een lachetje ook. Van, van uh, haha, daar hebben we de weer, uh, die dronken lappen uh, En die kan natuurlijk helemaal niks meer. En uh, toen ze in de maar Heineken musical uiteindelijk wel kan spelen. Dacht ik iedereen tot een minuut van tevoren. Nou, moet maar zien of ze komt. Het was een beetje. En ben je daar geweest? Ja, toen? ja, ja, ja. ja, ja, ja. En? en dat was een heel raar concert ook, omdat ze toen al iedere twee minuten liep ze naar achteren en daar bleek haar, haar vriend te staan die die bleek viel de Civil. die de eigenlijk de, de, de bron van alle ellende en ook van al het goeds, want het hele album Back to Black is geschreven door de ellende die zij samen hadden, zeg maar. Dus het was ook uh, uh, hij was ook wel weer een inspirator voor. Mooie dingen. Maar goed, het liep iedere keer achter om een kus te geven of, of om even aan te halen. En het een heel merkwaardig concert. Ook niet echt goed, maar ook niet heel erg slecht. Dat was, uh... Maar goed, we hoopten natuurlijk steeds, het was inmiddels bijna vijf jaar verstreken, dat er weer eens een nieuwe plaats zou komen of iets nieuws. En dat kwam maar niet. En, uh, en er waren dus steeds die berichten: Belga Do, dat ze dramatisch daar liep. Dus ja, want, op het podium want, want, en... want laten we daar even naar luisteren. Ja. Yeah. Het, is, het tragisch, vergesen, ja. is, is, is tragisch, En Het is tragisch. Nog even over haar muziek. Ja. Want zo heel veel muziek heeft nee. ze. Laat ze niet na. Nee. Wat, wat, wat laat ze na? Want de eigenheid van haar stem... Ik ben maar een leek... Ja. Is, is uit duizenden... Is dat het ook? Wat het dat is het huilen. zeker, ja. ja. Er gebeurt maar heel weinig... Dat je uh, zulke natuurlijk... Soulvolle zangeressen opduiken. En haar eerste plaat, Frank... Uh, die in 2003 verscheen... Dat was al echt een, al een verrassing. Uh, een beetje meer jazz dan... en dan, dan, uh, blues of soul. Maar wel heel, heel bijzonder... En en uh, toen zat er was een paar jaar tussen. Toen vergeet eind 2006 ineens dat Back to Black. En dan hadden iedereen wel zoiets van. Dit is echt heel knap wat er gebeurt. En het, was, het moet ook wel gezegd worden. Dat uh, wat vaak vergeten wordt. Er wordt altijd gemopperd over de grote druk op artiesten. En, uh, ze kunnen, uh, en platenmaatschappijen. Die uh, uh, verkeerde dingen van hun willen. Zij had het geluk dat ze echt bij Island Records. De, precies de goede mensen kreeg. En al heel vroeg. Uh, heel veel in haar geïnvesteerd werd. Wat bijna nooit meer gebeurde in de, in de plaatindustrie. En daardoor kon ze die platen maken die ze wilde maken. Met hele dure Amerikaanse producers. Uh, Salaam uh, Remy, uh, wat echt een, een dure hip-hop producer was. Die was al heel vroeg met haar werk betrokken. En uh, dat maakte die platen ook meteen zo af ook. Uh, voor een debuut en voor een vervolgplaat. Heel knap gedaan. En dat... dat, dat Viel wereldwijd ook al op. Dat is heel, ook heel bijzonder. Dat zij, zeker met haar toch al toen al uh, uh, ja, merkwaardige uh, um, uh, consumptiegedrag, <laughs> dat ze het in Amerika ook heel erg gemaakt heeft. Heel snel al. al. Dat is echt een, een grote naam, was het al meteen daar. Als je nu in Engeland kijkt, ook een jaar na dato, hoe, hoe kijkt men daar nu tegen? Um, gelukkig, uh, behoorlijk uh, positief in die zin dat uh, de, de, haar vader bijvoorbeeld, die altijd een beetje een rare leven in een rol in haar leven gespeeld heeft die heeft nu een boek over haar geschreven, vooral over haar laatste jaren, en die opbrengst gaat naar de Amy Warnos Foundation, die zet zich in voor goede zaken, in, vooral in Camden, waar zij gewoond heeft, dus opvang voor moeilijke kinderen, dat is nou echt, echt go een goede dingen, en eh uh, het is grappig, want toen ze overleed... dacht iedereen aan dit soort beelden. En aan hoe, hoe erg het allemaal wel niet was met haar. En dat is de gezondheid. En de, wat, ze, wat een puin op ze wel niet maakt van het leven. En de, de zelfdestructie waar het over ging. En nu merk je toch alweer... dat heel erg veel over de muziek gaat. En dat vind, wel, dat vind ik wel leuk. Er verschijnen overal in kranten en ook op, uh, op televisie allemaal documentaires waarin die muziek, dat bijzondere wat we nu een jaar later toch wel kunnen vaststellen heel erg uitvergroot nee, want Je had het over haar uh, mooie debuut. Zat er nog veel in het vat, denk je? Kan je daar iets over zeggen? Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, haar vader zegt nu weer, er is het postuum een album verschenen ja. met, met wat, wat rare uh, restjes en soms wel aardig en soms uh, wat minder. Best een aardige plaat, maar ik denk dat dat het wel was. Uh, haar vader zegt, nee, er is nog wel voor twee albums materiaal, maar dan krijg je volgens mij al snel een beetje kinderopname en dat soort dingen. Ik denk dat, kijk, zij deed nooit iets op in opdracht. Uh, dat was het grote probleem ook. Als ze geen zin had in het optreden, dan zie je dat ook. Dan, dan deed ze dat niet. Als ze moest opnemen en ze dus had de inspiratie niet, want ze schreef haar nummers zelf, dan, dan kwam er niks. En uh, dan kan iedereen wel roepen van, ja, je moet nu doen, want we hebben die, die studiotijd ge, uh, ge, gehuurd. Maar we doen het toch. Als zij niet wil, dan kwam er gewoon niks. Dus ik, ik verwacht eigenlijk niet dat er heel veel bijzonders ligt, nee. Maar wel, kunnen we zeggen, iemand die dus uh, ook met wat je net beschrijft... uniek was in al haar facetten, maar ook in haar muziek. Dus. Absoluut, ja. ja echt. En, uh, en zie je die invloed ook bij andere artiesten terug nu? Uh, nee, ze mochten willen dat, dat ze dat talent van haar hadden. Kijk, er zijn Adel, natuurlijk heel veel zangeressen die opkomen. Er ja, uh, zijn heel veel zangeressen als, een als even een zangeres. Ge... Adèle heeft heel veel aan haar gehad, maar ze begonnen ongeveer tegelijkertijd. Maar Adèle heeft zeker in Amerika, waar uh, Amy Winehouse al was doorgebroken. Die heeft toch wel de weg vrijgemaakt voor artiesten als Adèle. Je had ook Duffy, die heeft het dan weer niet gehaald. Maar Adèle, natuurlijk, wel uh, over een verhaal wat een beetje hetzelfde is. Ook twee albums die ingegeven zijn door Liefdesverdriet. Alleen Adèle kan het wel aan en Amy Winehouse duidelijk niet. Het, uh, jaar geleden is het alweer ja, zo. Alweer, ja. ja. ja ik zat ze... aan de Mossel toen ik het hoorde. Nou oh ja, <laughs> dat weet je nog. Ja. Nou, <laughs> ja. Dank ik, ik zat voor hier. het feit dat je dus met ons wilde komen delen. En Graag toen ligt de Gijsbert Kamer, van de Volkskrant. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, Tom, die zei het al, we zitten even in een gat wat de sport betreft. Deze week, of een intermezzo, het is maar hoe je het bekijkt. Uh, zie je dat ook ja. terug op Twitter, Lu e. King. Ja, ooit is door een wijs man of wijs vrouw de uitspraak... stilte voor de storm bedacht. En daarmee bedoelde deze persoon dat er echt geen ene jota gebeurt. Nou, dat is nu. Vrijdag is de stad van de Olympische Spelen. En dan duurt het nog tot zaterdag voordat er een Nederlander gaat beginnen. Kortom, het is nogal saai op de Twitters. Zo heb je de hashtag boxmeer. Dat wordt vandaag het eerste criterium gereden. Veel tweeps die daar aan het chillen zijn. Maar volgens iemand wil het toch niet echt kapot lauw worden. Vanmiddag fietsen de junioren Ed Bankras... te volgen via Ed Bankras Ed en niet via Ed, Ed Bankras dus... die zegt dat er een kopgroepje was... maar Stijn en Jury zaten er niet bij. Eens kijken of ze er nog bij kunnen komen... Manon Hartje Jelle wil vanavond best eventjes naar Boxmeer. Ze vraagt of er iemand mee wil. Je kan haar bereiken via manonbemmel. Let op, ze heeft dus niet voor niets Hartje Jelle in de naam staan. Dus haal je niets in je hoofd. En eh, dan iemand die zich nog Don Corleone noemt. Die tweet vanavond met een aantal mensen van het werk Suipen in Boxmeer. Je vindt Don Corleone via zijn Twitter-account. twitter.com slash zwarecheck. Kortom, het valt allemaal niet mee op de Twitter. Uh, op het criterium fietsen trouwens ook veel toe de Franse renners Ed Stendam, ten Dam, Ed Bram Tankink, Ed Zeeuwse Leeuwen, Maar die twitteren er echt helemaal niets over. Gaat trouwens wel hartstikke spannend worden daar. En wie er wint, dat weet alleen de sponsor. Claire Seedolf dan heeft zijn debuut gemaakt bij Botafogo in Brazilië. Grêmio uit, altijd lastig. Hij verloor met 1-0. Stefan Kelly, die tweet op Ed Kelly: dat Sedov een mooi debuut had. maar dat Botafogo veel problemen heeft om te scoren. En Ed Angelo 1-4-2 vindt dat die Sedov fantastisch blijft voetballen. Voor de rest zijn alle tweets in het Portugees en Italiaans. en dus onmogelijk om daarachter te komen. Wat er staat, mysterie is het. De reden voor al die komkomme tweets zijn dus de Olympische Spelen. Als het goed is, zijn alle sporters topfit en klaar om te vlammen. Op Twitter houden ze zich voorlopig nog een beetje in... en ontspannen ze zich op hun eigen manier. Yudoka Dex Elmond, die twittert dat hij lekker ontspannen aan het kijken... is naar de Japanse tv-show Gaki no Tsusaki. Hij zegt... Pijn in mijn buik van het lachen. Op Ed Dex Elmond. Ik heb er een fragmentje van. Kiki Bierdai, sappie, begrijp me. niet. Ja, nou, dat is lach lachen. Verder hebben de zwemmer Sebastiaan Verschuren en Ranomi Kromi die, wie Jojo de stemming op Twitter het best samengevat. Uh, Ranomi die tweet aan Sebastiaan: hoe gaat het met je? En Sebastiaan die tweet terug: best goed, hoe gaat het met jou? En daar hielden ze het mee. Dat is echt, het is echt nog nooit zo'n stille dag Luc, gehad in de sportzomer. We gaan gewoon even een paar dagen de zon in, ja, ja, zou, ja, zou zeggen. Nee, zeggen. Nee, nee, nee. Het nee. blijven <laughs> verzamelen, gewoon. We werken allemaal door in deze sportzomer. Morgen rond half 1. En Luc, verwachten wij jou weer. Heel goed, ben ik er weer. Met wat er ook getwitterd wordt. En anders twitter je zelf. Ja, het komt gewoon. goed. Komt allemaal goed. Luuk Kierking, yes. dank je wel. We gaan even uit voor de ster en het euh, nieuws. De hoofdpunten van het nieuws van half vijf. Daarna zijn we terug met ons buitenlandpanel. Tot zo. De Nederlandse en Duitse kustwacht zijn bij het Waddengebied op zoek naar een zeiljacht. Het schip met twee Nederlanders aan boord zou gisteren bij het Duitse eiland Borkum afmeren, maar daar is volgens familieleden het schip niet geweest. De familie waarschuwde vandaag de kustwacht en die zoekt met een helikopter bij de Waddeneilanden. Het aandeel Philips staat op een lagere beurs, zo'n 4,5 hoger... na de bekendmaking van de kwartaalresultaten. Die resultaten zijn beter dan verwacht... waardoor de koers nu op het hoogste niveau in een jaar tijd staat. Philips heeft in de afgelopen drie maanden een winsttrekboek van 167 miljoen euro... mede dankzij kostenbesparingen. In dezelfde periode vorig jaar leed het elektronica-bedrijf... nog een verlies van 1,3 miljard. De Spaanse minister van Economische Zaken heeft gezegd dat zijn land geen noodpakket van Europa nodig heeft, ondanks de opgelopen rente. Het is vandaag opnieuw duurder voor Spanje geworden om geld te lenen. Volgens de minister doet Spanje wat nodig is, namelijk doorgaan met bezuinigen en hervormen. Maar beleggers maken zich zorgen over Spaanse autonome regio's die geldproblemen hebben. En in Winterswijk is een begin gemaakt met het rooien van bomen en struiken. In een van de wijken werd vorige week de Aziatische boktor gevonden. Die tast bomen en struiken zover aan dat ze doodgaan. Tuinen in een straal van 100 meter rond de vindplaats van de boktor worden onderhanden genomen. Mensen die nu nog met een lege tuin zitten krijgen van de gemeente nieuwe Bomen en struiken. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. 1 file op de A10. De ring amsterdam richting Zaanstad. Voor de Koentenel staat 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sport Lieve heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Olé, het is Spaanse week bij Lidl. Ontdek deze week ons uitgebreide en smakelijke assortiment Spaanse specialiteiten. Van tapaspiesjes en olijven tot traditioneel gerijpte iberico ham. En van heerlijke gazpacho soep tot machego kaas van echte schapenmelk. Spaanse week, alleen deze week bij Lidl. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Dit is de Radio 1 Zomer. Twee minuten over half vijf. Straks in ons buitenlandpanel zitten vandaag Katelijne Buitenweg... docent Europees Recht en Christ Klep, defensiehistoricus. En met hem praten we over de geweldsescalatie in Syrië. Kunnen de opstandelingen de strijd winnen zonder internationale steun? En natuurlijk ook de financiële steun aan Griekenland komt aan de orde. Bezuinigen we dat land kapot of moet de nieuwe Griekse regering zich gewoon aan de afspraken gaan houden? Dat zo. Eerst gaan we praten over die veelbesproken A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Als je daar rijdt, dan kan je je vanaf vandaag maar beter aan de snelheid houden. Want de trajectcontrole is gestart. Harder dan 100 levert direct een boete op. 100 op een vijfbaans weg, daar is veel over te doen geweest. U hoort een verslag van Harro Brouwer. <middels> Ik rij op de A2, vijf banen breed. Lekker muziekje erbij, dus voor je het weet, trap je dat gaspedaal veel te diep in. Dat gaat je nu geld kosten. Tussen knooppunt Holendrecht en Maarse, vlak voor Utrecht, is nu de trajectcontrole gestart. 100 km per uur max. Op een parkeerplaats tussen Breukelen en Maarsen. Ik vind het belachelijk. Waarom kan je er niet 130 rijden? Blijkt afgesproken te zijn met de gemeentes, uitbreiding van de snelweg. En dan uh, moest het maximaal uh, 100 uh, blijven. Ja, er zit wel wat in uh, met de milieutoestanden. Ja, daar gaan we weer. Milieu. <laughs> ja, nee, ja, goed, het zou uh, best... Uh, maar ik zeg, waarom bouwen ze dan vijf baans weg? Groetgetrol, uiteraard. 100, 102. Gokje. Gokje, inderdaad. En ik denk, nou, die 102, dat kan er misschien nog net. We zullen zien. De eerste keer dat ik overheen kom, dus we zullen het kijken. Over vier, vijf weken. En er is nu alweer discussie om de snelheid uh, nou, op te 100. voeren naar 130 s'nachts. Ja, goed. Goed. In de nacht is het minder druk, denk ik dan... En dan zou die van mijn apart wel naar 130 mogen, ja. Maar overdag is 100 genoeg. In verband met de, met de druk, dus ja, wel, denk het wel, voor de veiligheid. Wij hebben een week in Texel gezeten. Wij rijden nu naar België. En u wist ervan? Ja, op de radio. Op de radio. op de radio van de morgen gezegd, hè? <truim> het staat goed aangegeven. Ja, drie grote plakaten. Drie gro grote borden. Dus ook voor buitenlanders is het gewoon goed ja, die... aanpassen. We moeten dat bij ons ook doen, hè? Bij ons is het ook in werking, hè? Weet u ervan? Ja, zeker. Wie niet? Nou ja, je rijdt zelf honderd. Je ziet iedereen nog even goed uh, links voorbij komen. Ja, dat is niet zo slim van ze. Het staat aangegeven op de borden en er was heel veel te, uh, over te spreken uh, deze week. Jij houdt er wel rekening mee. Ja, tuurlijk. Ja, zonder van het geld. Dus ja, dat, uh, die gaan allemaal op de bon. Dat is een mooie melkkoe. Eigenlijk is het niet goed. Eigenlijk is het nooit goed. Nou ja, nooit goed. We zijn Nederlanders, hè. Blijven altijd zeuren. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Lucela Carrasso en Tom van Hek. Ik zag jou in een On my Weg. Het kon me niets meer Het is voorbij, je spelletjes vervelen. Ga naar je vriendjes, ho, oh, blijf aan mijn buurt. De Kik, ze zijn hier ook geweest met uh, Cleopatra. Dan zijn we toegekomen aan ons buitenlandpanel met vandaag twee gasten: Catharina Buitenweg, docent Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam, en Chris Klep, defensiehistoricus. Beiden hartelijk welkom. Um, Chris Kleff, we beginnen maar eens even ja, met het onderwerp... waar wij niet omheen kunnen natuurlijk. In Syrië, waar het geweld weer um, nou ja, behoorlijk aan het opladen, opladen is. We horen dat ook steeds van onze correspondent Sander van Hornie... daar de afgelopen dagen was, Damascus, Aleppo. W waar zitten we nu? Want volgens veel mensen nadert het een soort ontknoping. Denkt u dat ook? Ja, als je de officiële jargon hanteert... dan zitten we nu in de overgang naar een officiële burgeroorlog. Hè, waarbij de algemene gehanteerde principe is dat uh, uh, allebei de partijen echt partijen horen te zijn. Dus het, is, het, het gaat voorbij de fase van een opstand. Het is nu een strijd tussen partijen geworden. Waarmee automatisch ook het internationaal humanitair recht... en dat soort uh, dingen gaat gelden. Wat ook het Rode Kruis uh, heel erg benadrukt heeft. Want wat heeft... verklaart dat verschil? Wat is het, het keerpunt? Ja, nou kijk, Als je, als je toch een, een, een vrij gezag hebt... het instituut als het Rode Kruis heeft... die een redelijk zicht heeft op wat er uh, ter plekke gebeurt... en zegt van nu moeten we dus, nu zijn we op een moment gekomen... waarin het een officiële burgeroorlog is... en we ook het internationaal recht moeten gaan handhaven... dan zegt dat op zich wel iets. En dan zijn we dus wat ik zeg... De fase van een, van een opstand of van een rebellie overstegen... en gaat het om het voortbestaan van het land. En ik denk eerlijk gezegd dat er wel wat in zit. Uh, ik denk dat als je nu kijkt naar wat voor militaire successen... bijvoorbeeld uh, de rebellen, hè, de, de partij, uh, de tegenpartij, in dit, uh, in dit geval boekt... Uh, als je ziet hoe gecoördineerd ze toch in sommige momenten optreden... eigenlijk iets waar we heel lang op hebben zitten wachten in Libië... Hè, dat ik elke keer weer voorspelde van hey, nu gaat het gebeuren, nu gaat het gebeuren... en het gebeurde, maar niet. Dat ik toch vind dat deze opstandelingen, rebellen, partijen... Uh, een aantal militaire dingen laat zien. die heel erg slecht doen vermoeden voor het regime. Uh, wat er nu zit. Ik denk dat dit alleen maar de goede kant op kan gaan voor de rebellen. Dus daarmee zegt u. we zijn die fase ingegaan. maar die daar waar die op andere plekken nog wel eens heel lang kon duren. is uw, is uw gedachte ook dat dat hier niet zo heel lang gaat duren? Nou Kijk, het is, het is ook een, gedeeltelijk een kwestie van een eenvoudige rekensom. Uh, als je ervan uitgaat dat het Syrische leger ooit 400.000 man sterk was. Uh, daar zijn misschien nog 200.000 man van over uh, die actief bezig zijn. Nou, dan weet elke militaire deskundige dat ongeveer een derde daarvan hoogstens echt actief aan het front vecht. En dat moet hij dan vervolgens 24 uur per dag doen. Dus ook dat aantal moet je weer delen. Ik denk als je 30.000 militairen schat voor heel Syrië. die actief elke dag met de strijd bezig zijn, dat je dan al een behoorlijke schatting hebt. En wat me opvalt: ja, het blijft een beetje uh, natte vingerwerk is uh, dat bijvoorbeeld het transport, voor, we, voor, voor zover we dat zien uh, uit videobeelden... vaak gebeurt met gewone vrachtwagens en met bussen van die troepen. Blijkbaar beschikken ze al niet meer over een deel van de infrastructuur. Blijkbaar vinden ze het te gevaarlijk om in legervoertuigen door het land uh, te rijden. Dat zijn allemaal indicaties dat het wel eens de verkeerde kant op kan gaan voor het regime. En ja, is, is het ook niet jouw... Ik, wat ik veel gehoord heb, maar jij bent de, de grotere expert erop, is dat er ook wel uh, de nodige hulp is op technisch niveau. Ook wel van Frankrijk, uh -huh. Amerika. Uh, wat ook wel verklaart, denk ik, waarom het technologisch nu wat beter gaat. De Bij die opstandelingen. Ja, zeker. Ja. Uh, moderne oorlogvoering heeft twee dingen nodig. Dat is, en uh, dat hebben de rebellen op dit moment ook heel hard nodig. Dat is communicatie. Dus dat zijn gewoon satelliettelefoons, radiotoestellen, ja. uh, GPS-apparatuur. Uh, dat je ongeveer weet dat je ongeveer op dezelfde plek bent als je dat afspreekt. Dat is ook al uh, voor de coördinatie. Erg prettig als je dat soort uh, dingen hebt. En het tweede wat je heel erg nodig hebt, en wat nu vanal vanuit het buitenland geleverd wordt, dat zijn bijvoorbeeld anti uh, anti -anti uh, wapens. Uh, iedereen kent wel die RPG, hè? Die, die, die buis die je op je schouder legt... en die dan een raket kan afvoeren. Nou, hier heeft het Syrische leger het nadeel dat het vrij oude tanks heeft. Ja. En die tanks zijn niet bestand tegen betrekkelijk lichte wapens. Onze Leopard, die we in de verkoop gedaan hebben... de Amerikaanse Abrams tanks, die zijn er wel tegen geschikt. Die kunnen daar wel tegen. Mm. Uh, een beetje en... een Russische tank waar het Syrische leger mee rijdt, kan ja. dat niet. Ja, en als de Fransen dan helpen, Catalijnen uh, buitenweg... Aan de andere kant wordt het Syrische regime geholpen door de Russen. Hè. Er wordt gesproken over wapentransporten die dan via Cyprus, Europees voorzitter, richting Syrië gaan. Dat mag dan niet, maar de Fransen mogen dan volgens Europa kennelijk wel de opstandelingen helpen. Er is geen Europees besluit uh, dat er de opstandelingen geholpen worden... Uh, maar het is wel volgens mij wat uh, gebeurt. Het is niet, uh, ik geloof niet dat het officieel helemaal uh, uh, nee. bekend wordt gemaakt. Maar het wordt volgens mij ook niet ontkend uh, dat de Britten dat doen. Uh, de Fransen, de Amerikanen, de Turken. Uh, maar dat is toch wel ontzettend, het, ontzettend dubbel... Nou ja, de, het is in die zin consequent dat de Fransen en de, uh, uh, de Britten... daar ook al langer voor pleiten om wat meer hulp te geven aan de rebellen. Het is niet zo heel dubbel, omdat zij namelijk alle, uh, allemaal zeggen... dat het regime van Assad niet deugt. Dus dat zij op zich een steuntje geven aan de rebellen die aan het vechten zijn. Is uh, Je kan zeggen, het is, ik weet niet of het gaat helpen... Uh, maar het is in die zin niet zo hypocriet. Wat je ziet bij, uh, je had het over de, de, de, de Russische tanks... Kijk, daar is het interessante... Um, uh, Iedereen heeft gewoon zijn eigen belangen. Bij Rusland ook. Rusland heeft het belang om alle wapens te leveren. Libië dat was een van de grote of, uh, importeurs van uh, Russische wapens. En dat is uh, Syrië weer. En uh, Rusland die vreest gewoon heel erg dat zijn afzetmarkt... Bedreigd wordt. Dus die is er helemaal niet voor dat Assad uh, nu uh, om het hoekje uh, wordt En Cyprus gebracht. is dan bang dat er, dat er geen dingen meer vervoerd worden langs Cyprus. Dat is dan ook een economisch belang. Ja, nou, Maar officieel moeten ze nu wel. Want er is wel nu afgesproken dat er wat harder optreden. gaat gaan worden. Controleren. Uh, met de met, dat er een wat grote embargo komt. Dus ik denk dat ook bij, Syri of, uh, ook bij Cyprus nu wel gecontroleerd zal moeten worden. Elke wapens, alle, uh, alle vliegtuigen, alle boten. Waar men verwacht dat uh, wapens zijn om geleverd te worden aan Syrië. Uh, dat dient eigenlijk nu wel volgens de Europese afspraken gecontroleerd te worden. Maar als u dit zo zegt, zegt u eigenlijk ook dat Europa als Europa niet zozeer een houding inneemt. Maar dat de verschillende lidstaten ook weer een houding innemen die wat hen betreft het beste uitkomt. Nou, eerlijk gezegd, het is gewoon. Uh, uh, er wordt niet zo heel stevig opgetreden. Er is ook niet een heel groot conflict, wat ik zie tussen de mm -hmm. Europese landen. Het is nou niet alsof ze elkaar de tent uitvechten. Ik zou zeggen, tel je zegeningen. Uh, er is zoveel wat heeft u als eh, als Er meegemaakt. Uh, zoveel term, verschil ja. is niet. Er is wel. Uh, denk ik dat veel mensen met hun handen in hun haar zitten. En dat is ook terecht om te bedenken: van wat moeten we eigenlijk nu hier uh, met uh, Syrië? Want je kan wel zeggen: van nou, we gaan nu ingrijpen, bijvoorbeeld. Nou, dat durft bijna niemand aan. Omdat je dan ook wel. Uh, het is buitengewoon onzeker wat je dan over je afroept. Het kan ook toe leiden dat allerlei groepen binnen Syrië... daarna permanent elkaar de tent uit blijven ja, vechten. Ja, maar dat gaat misschien sowieso gebeuren, Chris Klep, als, ja. als, als dat weg is. Toch? Ja. Ik bedoel, daar heeft Europa de kaart al op gezet. Ja, het is een beetje, beetje het ook van Libië, denk ik. Hè? Dat ja. aan de ene kant gepresenteerd werd als, als een betrekkelijk militair succes. Zeg maar. Zo van, nou, dat hebben we toch met betrekkelijk weinig middelen... Een, een, een zeeblokkade en een luchtblokkade toch redelijk kunnen afdwingen... met steun aan de rebellen. Uh, laten we niet vergeten, de situatie in Syrië is natuurlijk eindelijk veel ingewikkelder. Ja. Alleen als je kijkt naar de regionale effecten. Ik heb wel eens gezegd, van, daar werd me niet een dank afgenomen. Libië was natuurlijk een geïsoleerd experiment. Uh, dat, dat was een afgebakend land in, in Noord-Afrika. Syrië is natuurlijk... Redelijk uh, coherent. Re niet? Redelijk coherent. Uh, Syrië is natuurlijk een land wat er niet alleen intern heel erg verdeeld is. Maar bijna elk van de buurlanden tot escalatie kan dwingen. Uh, Assad dreigt niet voor niks. Af en toe is met, uh, met chemische wapens. Hij heeft bovendien ook de raketten om het eventueel ook nog op televisie te laten regenen. Dus dat is ja, want, voor Dat is een vraag van mij ook. Israël dreigt natuurlijk ook uh, uh, met actie, zeg maar. Hoe, ja. hoe serieus moeten we dat nemen? Nou, ik denk dat, uh, dat je het even breder perspectief moet zetten. Uh, Israël heeft, als het om zijn veiligheidsbeleid gaat... zijn defensiebeleid gaat, altijd twee rode lijnen. En dat is, um, er zijn bepaalde momenten dat je weet dat Israël gaat optreden. En dat is bijvoorbeeld toen geweest met de dreiging van uh, een Syrisch atoomwapen. Dan weet je bijna van tevoren al, uh, hier gaat uh, uh, Israël optreden. Dat is vaak op basis van inlichting materiaal, van, uh, van, van ander materiaal van de Amerikanen ook. En het tweede is dat ze weten dat ze maar zoveel keer kunnen dreigen. En op een bepaald moment houdt in de diplomatie dreiging op een dreiging te zijn. Uh, wat mij dus opvalt, maar dat valt mij bijvoorbeeld ook, uh, ook in Turkije op... Uh, richting Turkije op, is dat Israël eerder terughoudend is... relatief terughoudend is, uh, samen ja. ook met uh, Turkije... dan dat het heel erg de zaak op uh, scherp zet. En dat heeft denk ik te maken met wat Katelijn ook al zei. Uh, in tegenstelling tot Libië weet je absoluut niet... wat er met Syrië gaat gebeuren als dat vacuüm uh, ontstaat. Ik denk niet dat het zo erg is dat de rebellen dus onmiddellijk de beschikking zullen krijgen over chemische wapens. Zoals nu al gezegd wordt, van, chemische wapens zitten niet in een vat... en die rol je niet richting uh, nee. Israël. Daar heb je heel veel technische en geavanceerde wetenschappelijke kennis voor wetenschappelijke nodig. Kennis, uh, voor nodig. Wat zeer de vraag is of de, of de rebellen dat hebben. Dus wat dat betreft... Denk ik dat het wel mee zal vallen. En nu schijnen alle chemische wapens in ieder geval nog heel stevig in handen van Assad uh, te zijn. Ja, dat, dat is toch. natuurlijk ook iets. Daarvan weet je in ieder geval dat het zit in de handen van één iemand uh, die niet deugt. Uh, maar uh, dat is natuurlijk een gek soort veiligheid, die ook heel veel uh, landen zoeken. Zo, ja, zo meteen gaat het helemaal verspreid over meerdere groepen ja. die we niet kennen, en waar wij geen enkel grip op hebben. Uh, dat is natuurlijk een grote angst. Wat ik denk wat uh, Syrië ook laat zien, is de beperkingen nu van de, van de veiligheidsraad. Mm. Uh, want er wordt, wil, iedereen wil niet optreden, behalve dan als het gesanctioneerd wordt uh, door de Veiligheidsraad. En daarbij zie je uh, ja, dat al die blokkades, uh, dan bijvoorbeeld nu van Rusland, het wel toeleiden dat het de vraag is, uh, met zo, als zo'n land zo'n veto heeft, uh, kan je niet gewoon met een meerderheidsbesluitvorming verder gaan. Uh, en dat toont denk ik maar ook een beetje. Maar dat is toch ook al zwartes. heel lang zo, ja, ook ja. bij andere conflicten in het Midden-Oosten? Ja, maar ik denk wel dat het ertoe gaat bijdragen uh, dat daar wat meer discussie over komt. Zullen wijs naar dat andere grote onderwerp gaan iets dichter uh, bij huis. Uh, de <lacht> Euro, me buitenleggen. We <lacht> ja. komen er niet aan. Het nee. onderwerp blijft steeds hetzelfde. Uh, <lacht> dit weekend dook dan op dat het IMF zijn steun aan Griekenland al dan niet zou gaan intrekken. Dat daar in ieder geval sprake van is, vandaag zien we de torenhoge rentes van Spanje, zodanig oplopen. Dat ja. economen zeggen, dat is niet langer houdbaar. Um, en dan komt er weer een minister die net heeft verteld dat we ons allemaal geen zorgen hoeven maken. De minister van Financiën van Spanje. Die zegt namelijk nee, we hebben geen buitenlandse steun nodig. Wie gelooft wat nog? Zeg maar. Als ik als burger uh, heb ik zoveel ja. aan mij voorbij zien trekken de afgelopen maanden, wat een maand later achterhaald bleek. Waar, waar zit dat verhaal? Gaat Griekenland de euro uit? Nou, ik denk dat het een hoop zou helpen als niet iedereen de hele tijd die vraag zou gaan stellen. Dat ze, ik dat, stel hem dat, toch, ja, heen. je stelt het toch net, dat begrijp ik. Nee, maar ik denk dat dat wel een van de, een van de grote problemen is: dat iedereen dat blijft vragen. En dat uh, het feit uh, dat, dat u dat vraagt, dat snap ik heel goed. Dat toont dat er eigenlijk weinig vertrouwen is in de politieke eenheid van de Europese Unie. En dat is volgens mij wat echt de crux is. Als je kijkt naar landen die in het verleden, of staten die in het verleden failliet of bijna failliet zijn gegaan. Ook in Amerika, Californië, Massachusetts. Daar had niemand gedacht. Oh, maar zo'n land dat gaat uiteindelijk nog wel uit de dollarzone. Eh, omdat je wel vertrouwen hebt. En dat zorgt ervoor dat ook die rentes niet zo helemaal villend ja, maar, maar zegt uit u daarmee tegen mij heb wat meer vertrouwen? Of roept nee, u dan Nee, mee ik ik zeg, ik zeg, ik zeg, Eigenlijk zeg ik. Want, zeg ik uh, vooral uh, uh, dat de Europese Unie dat hoog tijd is... om het eens op een andere lees te gaan schoeien... en ook serieus er wat meer politieke werk van te maken. Want waardoor dit volgens mij komt, is het IMF lek naar deer Spiegel. Ja. Het uh, hoort volgens mij allemaal bij het onderhandelingsspel met Griekenland. We, well, misschien is het nu echt afgelopen. IMF maakt zich natuurlijk ook ja. schuldig aan dit hele spel... Ja. dat wij allemaal weer gaan roepen... Nou, het zit er nu echt aan ja, te was komen. was niet aan media-bash, hoor. Nee, ik snap nee, je punt, maar, wat, maar ik heb ik, het idee uh, dat die instituties uh, zelf... met hun onderhandelingen met Griekenland uh, ook aan dat hele spel meedoen. Dat klopt. Maar wat het probleem is van het IMF... is natuurlijk een volstrekt uh, alleen financieel georiënteerde instelling... Uh, en bij de Europese Unie is dat voor een groot deel ook, dat ze vooral alleen bezig zijn uh, met allerlei economische afspraken, uh, begrotingsdiscipline, dat zijn allemaal harde Europese afspraken. Maar er is geen oog, ook voor de sociale consequenties, en volgens mij gaat het daar mis. Die Grieken, natuurlijk moeten die allemaal uh, uh, scherp, de, die moeten een hoop gaan bezuinigen, hoop op orde, een deel privatiseren, daar moet echt een hoop veranderen in het land. Uh, maar de... De consequenties van het pakket wat zij door hun, uh, echt door hun keel uh, geduwd hebben gekregen... is wel heel erg heftig. Ik bedoel, voor een hoop mensen, die verliezen 40% van hun inkomen... of die verliezen sowieso hun baan. Dus daar zit echt een probleem dat het eigenlijk een niet houdbaar pakket is... wat zij moeten gaan uitvoeren. En dat verhaal wordt niet verteld aan de kiezers nou ja, uh, uh, in Europa? De Europese Unie is gewoon te eenzijdig bezig. Ik bedoel, alle afspraken in Europa zijn ook qua, die houden zich alleen bezig met begrotingsdiscipline. En daarom komt het ook voor dat bijvoorbeeld premier Rutte in de Tweede Kamer kan zeggen... ja, die, Europese, die financiële afspraken, dat is een Europese kwestie. De sociale consequenties, dat is een nationale aangelegenheid. Ja, dat kan je wel vertellen, maar dat is daar natuurlijk moeilijk uh, te, uh, te verteren. En daarnaast denk ik dat we ook wat breder moeten gaan kijken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de belastingontduiking, wat iedereen zegt. Ja, waar zit het grootste deel? Daar zitten echt miljarden in Zwitserland. Dus als je ook wil een deel van het geld terug gaan krijgen... en uh, zo'n 50 miljard weer in ieder geval aan belastinginkomsten gaan krijgen... zal je ook daar afspraken moeten maken. Het gaat niet alleen, is niet alleen iets wat, Zwitser, of wat Griekenland moet doen... maar er zijn dus meer landen die nu eens verantwoordelijkheid moeten nemen... Want wij profiteren anders wel allemaal van de Griekse misère ook. Ja, nee, ik, ik denk uh, wat je hier ziet... en dat is, dat is een ontwikkeling volgens mij van het afgelopen decennium... is dat je twee grootheden probeert te verenigen die zich heel moeilijk laten verenigen. En dat is aan de ene kant uh, de wetenschap die elke econoom ook zal benadrukken... dat lange termijnontwikkelingen in de economie altijd dominant zijn. Je moet altijd denken in termen van jaren. Uh, dat proberen we volgens te koppelen, ook, ook, ook in zaken Griekenland en in, in zaken Spanje... aan korte termijn afspraken... Uh, dus je, je denkt eerder in termen van uh, op 1 april, op 1 december... moet Griekenland aan die en die voorwaarden voldoen. Terwijl elke macro-economie zal vertellen... dat er dingen zijn ja. die gewoon heel, heel, heel moeilijk uh, te vereenzelvigen zijn. Ook omdat een groot gedeelte van macro-economische ontwikkelingen... helemaal niet voorspelbaar ja, is, Ja, maar, maar toch, toch zie je dat Griekenland en Spanje krijgen wel extra lucht... Ja. Uh, vanuit Europa vergeleken bij de afspraken zoals op papier zit, staan. Maar dat zit dus inherent in die politieke afspraken. Je weet eigenlijk al, op het moment dat je de politieke afspraak maakt gekoppeld aan een hele strakke macro-economische deadline... dat je bijna 100% zeker weet... dat je hem niet kunt gaan houden. Nee. I maar I I hoe I moet je het dan oplossen om die landen... tot, yeah. wel tot enige discipline ja, te dwingen? Want dat wil je natuurlijk wel. Ja, maar elk van, de, elk van de regeringen van de Europese lidstaten... kan niet anders. Je kunt toch Rutte, van Rutte... ook weer niet verwachten dat hij in het parlement komt... en zegt van nou, we hebben zoveel geld gegeven... en we zien in de nabije toekomst... wanneer nou, we dat terugkomt. geld terugkijken. Natuurlijk moet je dat koppelen aan nee, deadlines. En die deadlines, denk ik, krijgen hun eigen dynamiek. Die veroorzaken denk ik een groot gedeelte van, uh, van de onrust. Zeg maar. nou, ik denk dat je een wat meer realistisch plan moet gaan doen, waar je dus ook wat, uh, uh, wat rekening houdt met de uh, sociale gevolgen. Mm -hmm. En uh, de oud-president uh, Clinton was ook in, uh, in Griekenland. En die had het ook over, dat je ook de kans moet geven aan zo'n land te gaan groeien. Want als we alleen alles daar inderdaad kapot bezuinigen, ja, je kan wel zeggen, maar je moet toch nog uh, uh, op 3%, uh, je, mag, je mag je begrotingstekort in 2014 niet hoger laten zijn dan 3% van het bruto-nationaal product. Uh, maar ja, dat als het bruto nationaal product uh, zwaar uh, beperkt is... dan uh, ga je dat gewoon niet halen. Nou is er ook nog zoiets als de internationale financiële markten. En ja. die voeren de druk zodanig hoog. op. En daar is weinig zeggenschap over soms vanuit politieke uh, uh, richting. Ja. En dat is wel een hele belangrijke partij. Want die drukken wij spreken door vandaag bij Spanje. En dat zijn zulke ja, niet meer te bevatten getallen die je dan ziet langskomen. Hoe, hoe krijg je daar dan een, een verbinding mee? Nou, toch door wat meer politiek vertrouwen. Want eerlijk gezegd is het uh, begrotingstekort in Japan... meer dan twee keer zo hoog als in Griekenland. En in Amerika is het ook veel hoger dan in Griekenland. Uh, dus daar zijn de tekorten veel groter. Dus we kunnen wel allemaal zeggen... het is een kwestie van dat die uh, landen wat minder schuld moeten maken. Maar dat is niet de oorzaak van het feit... dat ze zo'n groot uh, rentetekort hebben. De oorzaak is dat er geen vertrouwen is... dat zo'n land er bovenop kan komen. En dat men denkt, we kunnen er wel op gaan speculeren... Uh, dat het land uiteindelijk de eurozone uitgaat. Hoe is het toch mogelijk dat bijvoorbeeld in Japan, inderdaad, met uh, 200% tekort, geloof ik, op BNP? Ik weet niet op 227% Ik weet het precies ja. de precieze cijfers niet. Ja. Dat daar de rente heel erg laag is, of alles. Ja, maar, maar als je zegt, je moet meer vertrouwen hebben, voor wie geldt dat dan? Want ja, vertrouwen, dan krijg ja. je grip op de speculatie. Wie moet wat vertrouwen, waardoor het allemaal tot rust komt? Ja, het is, het is niet zo dat je gaat uh, inderdaad uh, zeggen: van, uh, Heeft u vertrouwen en dan uh, komt het goed. Je zal maatregelen moeten nemen, waardoor dat inderdaad, nou wat eigenlijk nu ook wel voorgesteld wordt. Uh, deels door uh, uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat binnen de Europese Raad ook wel gezegd wordt. van er moet ook wat meer een politiek, uh, politieke unie gaan komen. Ja. Van Rompuy kwam met allerlei maatregelen. Met banken samen gaan werken. Daarna wat meer macro-economisch nog wat meer afstemmen. En uiteindelijk ook wat meer echt een wat hechtere politieke unie. Ja, vervolgens zegt iedereen daarvan. Oh, maar dat weten we nog niet zeker. Ja, eerlijk gezegd is, is dat dus een beetje koud watervrees die de boel verergert. Of je moet niet willen samenwerken binnen een, een monetaire unie. Dat kan. Ik denk dat het onverstandig is, maar uh, je kan denken van dat doen we liever met de gulden. Maar als je eenmaal in zo'n monetaire uh, unie zit, dan is het gewoon verstandig, zoals we hebben gezien, om daar een politieke unie van te maken. En dit, al deze chaos die er nu is, is dus daarom ook voorspeld. Al. Ik weet niet, in 1997 was er een prachtig boek over van een aantal economen die zeiden dit is de consequentie. Daar kan je ongeveer precies alles in teruglezen van wat er nu al die jaren gebeurt. Ze moeten ook niet doen alsof we nu een monetaire Nobelprijs. Het is een vrij natuurlijk voor de voor de iets. Economie, iets dat je niet alleen een monetaire unit kan zijn. Ja. Want uh, dan maken we een zijstapje naar de Nederlandse politieke situatie. We krijgen hmm. verkiezingen op 12 september. En er zijn een uh, paar die zich zeer ja. uh, anti-Europees opstellen. En die uh, doen het vrij aardig in de peilingen. zeg maar ja. Ja. ja, dan zit ik het als historicus toch in een wat groter perspectief. En stel dan toch weer vast dat alle heisa en, en, en alle onrust die er is uh, nu op dit moment in, in Europa... Uh, crisis, wordt wel eens gezegd, is de drijvende motor achter verandering. En ik denk, als je nou over een paar jaar terug zult kijken... naar wat er nu gebeurt, en met alle politieke retoriek... en met alle gedoe eromheen, dat je toch zult, toch zult zien... Uh, kijk, nu, nu is het moment dat er een oplossing moet komen. En bedoel, er zijn heel veel momenten in de Europese geschiedenis geweest... dat er op, op dit niveau werd onderhandeld. Alleen zijn we die momenten weer vergeten. Uh, als, je, als je terugkijkt naar de jaren 50, 60... zijn er verschillende momenten geweest waarop Europa ook op springen stond. En dat is nu weer zo. En als historicus moet je natuurlijk constant oppassen... dat je niet alles kapot relativeert... Nee, dat maakt ons ook zo onlangs <laughs> op verjaardagen. <laughs> het valt allemaal wel mee, weet je wel. Het valt allemaal ja. wel mee. Uh, maar, maar het ik... valt volgens jou echt mee op dit moment? Ja, kijk, ik, ik kan zo vier, vijf voorbeelden noemen uit het Europese verleden, waarin het allemaal net zo erg ging en net zo fundamentele zaken ter sprake Maar economisch als, eh, ook zo'n crisis was met, met de speculatie van financiële markten? Het, is, het springt ons veel meer in het oog. Het valt veel meer op. Het Omdat is veel sneller. het ons raakt qua. Het is veel meer in de media, geld. we praten er veel meer over op de radio. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat de basisprocessen niet hetzelfde zijn gebleven. En uiteindelijk draait alles, Catalijne zei het al, om het vertrouwen. En vertrouwen is de basis van dat soort vooruitgang. Catalijne, even vanuit ah. de Europees perspectief. 40% van de jongeren in Spanje is werkeloos. Staten vragen, ja. uh, nou goed, we kunnen er rijmen, maar dan is het nieuws er al. Dus uh, u snapt ja. waar ik heen wil. Ja, nee. Nee, ik denk dus dat je uh, uh, toch ook op sociaal terrein meer zal moeten gaan samenwerken. En daarvan is het wel interessant dat daar, uh, je ziet dat partijen daar weer meer rijp voor zijn. We noemden net de verkiezingen en zei van ja, er zijn veel eurokritische partijen. Nou, bijvoorbeeld de SP, nu een grote uh, grote partij in de peilingen, was daarvoor echt gewoon vrij uh, vaak uh, heel erg anti-europees. Uh, zo weinig mogelijk Europa doen we allemaal nationaal ook sociaal. Daar zie je een interessante uh, verandering dat de SP nu zegt van ja. Uh, maar goed, dat markt die is er nu. Laten we nu toch ook in Europa afspreken dat alle landen een minimumloon hebben. Wel gerelateerd aan hun eigen bruto nationaal product, maar een uh, Europa-wijde afspraak dat er een minimumloon komt. Want niet alle landen hebben een minimumloon. Dat zijn dus soorten afspraken waarvan je denkt, ja, dat is belangrijk... dat er dus zo'n zo, zo afspraak komt. Dan concurreer je elkaar niet altijd de tent uit. Want nu uh, gaat het... Nee, want blijft er überhaupt nog iets van de economische concurrentie over... als Europa verder integreert? Dat, dat nee, lijkt me heel nou, dit, ingewikkeld. Dit zijn natuurlijk nog... Dit, ik bedoel, het, het minimumloon in, lo, in Spanje zal dus heel anders zijn dan in Nederland... omdat het bruto nationaal product heel anders is. Dus dat heb je natuurlijk ja, in Amerika. hoe ja, ja, moet, Europa, moet die hele ja, ja. economische concurrentie niet uit Europa verdwijnen als je dat, toch gaat integreren. Maar hoe wil je dat doen? Dat nee, er zit ja. een heel groot verschil in ja, productiviteitsniveau. Want anders blijf je natuurlijk altijd die, die, die tegenstrijdige belangen houden... tussen die landen. Nee, maar je, je hebt toch een verschil? Dat zou niet reëel zijn. Ik ga nog één vraagje stellen, want we lopen daarin. chat zit hier even over na te denken. Eh, nou ja, het blijft bij die onderhandelingen. Ingewikkeld uh, uh, uh, uh, uh, uh, lijkt uh, uh, me in Brussel. Ik ga nog één vraagje stellen voor het nieuws. Ik ja. doe normaal okay. uh, sport en ik mag sinds de dag of 45... ook bij dit soort prachtige onderwerpen aanschrijven. Het is mij al vijf keer uitgelegd dat het één minuut voor twaalf is... de afgelopen 46 dagen voor Europa. En dan een week later, daar gaan we het weer over hebben... maar dan is het weer één minuut voor twaalf. Is het eigenlijk één minuut voor twaalf wat u betreft? Kan en dan mag je dus, dus niet meer vragen, Tom. Tom. Ja, maar ik vraag het toch... <laughs> Nou, nou, ik, ik, ja. ik ben ervan overtuigd dat het nog steeds verstandig is om binnen de Europese Unie te zitten. En als dat zo is, dan ga je natuurlijk toch weer steeds opnieuw zoeken naar oplossingen. Alleen blijft het nu heel erg doormodderen, wat ook soms de crisis... Ik bedoel, je kan hopen dat je aan het eind toch nog licht aan de, uh, aan de tunnel hebt en je moddert dan zo op die manier door. Je kan ook denken, er moet iets meer visionair, we moeten wat sneller al naar het licht toe. Daar zou ik voor zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ook met het doormodderen de boel niet uiteenspat. Oké. Okay. Gaan wij jullie... Ben je eh, bij... nu uh, opgelucht? Ik ben... oh, nee, want volgende week wordt we weer uitgelegd dat er we nu voor twaalf is. Gaat Dan u rustig belt mij Ik had het buitenweg. Zeer dank dat jullie uh, met ons al deze Syrische en Europese problematiek wilden delen. Dank jullie wel. Graag gedaan. We gaan er even uit voor het uh, nieuws van vijf uur en zijn daarna bij u terug. Want de sportzomer gaat door tot elf uur vanavond.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 ITstaving.nl Dit is Radio 1.